Uh, goedemorgen, beste luidhuis, bij deze 409e De aflevering van Dialectofoon op uw Radio Viva. En we zijn eveneer met een gier die heel vrouwen natuurlijk. Ne leren. Weet je wel wat dat een leren is? Dat zou in toepassing zijn op een man. Een leren. Zeg ons een keer wat dat er voor jou al En wat werd er zo al verteld en gezeid als er in gezelschap een stilte Optreed. Je zet zo aan het klappen in compagnie en een keer valt dat stil. Wat zeggen de mensen dan als er zo een stilte optreedt? En kinderen de uitdrukking: Geld doet een duvel dansen. Je kunt ongeveer raden wat dat is, maar je gaat dat al goed. Geld doet een duvel dansen. En wat betekent dat, zuste? Wat zijn kruikers? Kruikers, meestal in het biervoud gezet. Weet je wat dat is? moeten betalen voor het stopsel. Waar doen ze daar? Voor wat doen ze daar? Betalen voor het stopsel. En de nemen van de wijk, die natuurlijk goed en die zou afkomstig zijn of toch goed zijn in Müllem. De kop verkupt het gat. De kop verkupt het gat. Hier gaat het wel al goed. En wat betekent dat? We hebben die wijken geleden gehad over spuit en we hebben de vader gezegd spuit daar gaat veel uh, spuit in een zak, of hier dat al een zak vol is, gaat daar vullen in van dat spuit. Maar we hebben ook de uitdrukking gehad, spuit is een goede zalf. Kijder de uitdrukking, spuit is een goede zalf en dat werd nog iets waar gezegd. Maar, spuit is een goede zalf, maar puntje gaat in de uitdrukking. Op zijn oud Zeg eens nog veel inas en waarschijnlijk in Giel-Brabant. Op zijn oud oud variant aat. Weet toch wat dat sneppen zijn? Sneppen, in het mierveld gebruikt. Bijvoorbeeld in de wending, pak dat sneppen mee. Sneppen, en dat zou ook uit mullem komen. Sneppen. Waar zit in dit badwerkwoord? Jubern. Wat betekent zowel joeberen, het schijnt zijn daar meer betekenissen van jubern wat betekent dat voor jou? Hetzelfde vragen men we voor het werkwoord schicken. Wat natuurlijk schicken in de betekenis van kouwen, kougom gebruiken, maar schikken heeft nog andere betekenissen. Wat men over het lest, de uitdrukking goed, dat de haversherm zijn, dat kun je niet aan doen. En dat is dan nog zo'n stuk hè, jullie, hè? Ja. Maar ze zeggen dat niet. Bah. Dat de avers en hem zijn, dat kunnen niet aan doen. Maar, puntje puntje puntje. En dan vragen we dan wel wat dat de aanvulling ervan is. En wat dat hij zoal betekert. We het verleden zondag over opvoeden. daar is niet veel uitgekomen over dat opvoeden. Maar we hebben ervan een uitdrukking. We hebben er meer. Maar Ien is bijvoorbeeld. Lekker als je ze kwikt. Eden ze. Eden gaan we dat al goed? Lekker als je ze kweekt, ze. Lekker als je ze kweekt, heb je ze. Kinegallen, andere uitdrukkingen, dat ongeveer hetzelfde willen zeggen. En hoe drukken ze in Brabant uit dat iemand te vraag komt en dat hij hem van zijn beste kant laat zien? Ja, dat is nog wel mij ook, dat je van haar beste kant laten zien. Maar de mensen zeggen daar iets op. Dan, dan komt de vragen daaruit de tijd van zijn beste kant zien. Wat is te vroeg uit nest gelangt? Uit nest lang hebben we het vroeger al een keer over gehad. Maar te vroeg uit nest gelangt. dat zeggen ze in toepassing van de minst. En ze zeggen bij ons ook, des is matheu. Wat betekent dat, dit is matheu. Het is natuurlijk wij, in verband met een vrouw. wat bij ons, het spijt ons maar, het is, het is zo, twee is als En wat betekent dat dan? Natuurlijk zeggen ook, dat is maar, mee, maar goed, dat toch minder. Wat zegt de Brabander? In verband met uh, een schoon uiterlijk, waar dat soms minder schoon dingen achter schuilgon. En zo is er een gezegde in Brabant, dat begint met, achter de schoonste gordijn. Achter de schoonste gordijn. En die gordijn, die en weer voor dat uiterlijk, dat schoon is. Maar daarachter gebeuren of dingen dat dus minder schoon zijn. En hoe drukken ze dat bij ons uit? En in verband met dat schoon, hoe de inlastenwalletje zeggen, hij is er niet op verschoeiend. Wanneer zeggen ze dat die? En wat zeggen ze dat In welke betekenis? is er niet op verschoeiend. We kunnen naar de betekenissen van wegsteken. Wegsteken. Maar ook in verband met personen. Ze hebben ons de uitdrukking opgegeven laterkens opgebrocht zijn. Ik herinner me dat we vroeger nog een van gezegd hebben. Laterkens opgebrocht zijn. Wat zou dat kunnen zeggen? We weten nog wat dat de lemmeke zoet is, hè? Een lemmeke zoet. Dat is ook lang klein, maar dat wordt het goed hebben. Misschien bestaat het ook al niet meer, jullie. Een lemmeke zoet. Ja, Toch? Ja. Kijk dan wel de uitdrukking malaires af. Maleire af. En hoe werd die gezeid dat een koei niet drachtig is? Van een koei dat drachtig is, dat was zeggen ze van alles, hè. ze is vol en weet ik veel. Maar, wat zeggen ze van een koei dat niet drachtig is? En dan zoeken we nog naar de bediening van een let. Een let, van een vinger bijvoorbeeld. Een let. En dan zeggen ze in Azoek dat let niet. Hallo. Goedemorgen, Lode. Dag, Herman is is Nou, leiren. Een leiren, ja. En hoe was Een snul. Ja. Is dat een snul? Ja. Hallo. Ja. Zo een keer toch, ja. We zitten met nog een ander op de lijn, precies. Precies. Een lijn zou dus een snul zijn, volgens Herman. Ja. Ja, alleen waarschijnlijk zijn Alleen in toepassing op een man? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Is ja, ja, leren. Het is mannelijk, een leir. Een leirin, dat bestaat niet hè, <laughs> Nee, nee, nee. <laughs> Allee, dat dan toch een troost. is niet gemakkelijk ja. om te schrijven, en een leren. Ja, ja, dat is zeker. Iedereen ja. gebruikt daar, en je weet wat aan dit, maar zeggen wat aan dit. is. Ja, dus wat dat zou een soort van Alvegade zijn? Ja, maar? ja, dat is het, ja, een leirin. Een gezelschap, plot stilte optreedt. kunt kunt stilte stilte ja. Ze kunnen mij lopen. Ja. Dat kunnen ze er nog wel zijn, hè? Dat is heel rap nu. Uh, Mechil kunt een duvel doen dansen. En je had dat al goed, Herman? Ja. Mechil kunt alles. Ja. ja. Zo zeggen ze, dat is zo gezegd, zo, hè? Mechil kunt du een duvel dansen. Ja, dat zou wel zo zijn, hè? Waarschijnlijk toch, hè? Zelf een duvel doen dansen, zeg? Zelfs een duvel doen dansen. De krakers. Dieke zwette kersen. Ja. En ja. inderdaad, als je die op de goede moment opet, dan kraken die in je mond. Allee, dat kraakte als je daar. Ja. Dat vel doorbijt, hè. Juist. Dat dat zo, zoeken, dat was tamelijk stevig. Ja, ja, ja. <coughs> Dieke zwetten, zeer zuur, zeer goed. Ja, maar rap openkast naar nee, Herman Astreger. Ja, het, ja, dan, dan was het rap. Maar leiden waren ze nog goed, hè. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Betalen voor het stopsel. We willen geen A1 meebringen op vier stoppen in een restaurant, hè, maar dat je gaat eten. Ze ah, ja. moesten moest dus zoveel per fles, per stopsel betalen. Terwijl het schenken. Ja ja, ja. ja. Is dat, dat een uh, algemene. Uh, Ik denk wel dat dat uh, meer en meer uh, vergaat, maar dat ja, was toch... Ik heb dat toch nog geweten, zei Herman. Ja, ja, ja, zeker. Ik weet hem heb het onlangs nog geweten. Ah ja, dus je mocht in een restaurant aan zelf meebrengen? In, in bepaalde, hè. In, in de meeste waarschijnlijk niet, hè. Maar en, dan moest je voor dat stopsel... Ja, dus voor de service, een, hè, voor de dienst. Een tussenkomst betalen. Ja, zoveel per fles, bijvoorbeeld 50 frank per stopsel. Daarinker ring je Herman, als je nog wel fijn pruwer bent... En je weet dat in de restaurant dat wij wel naar de zure kant was, ja, dan zouden we wel ons niet meebrengen. Juist, yes, juist, yes. ja, ja. Terwijl ja. Oh, je ja? zeker wou dat dat goed was. Dus de gebruik bestaat nog? Ja. Moet wel zijn? Misschien kunnen de mee niet in alle restaurants terecht. Nee, nee, nee. Belangrijk niet, nee, nee, nee. niet ja. zeker nu niet meer. Ze moeten naar wat wakkinen, herman. <laughs> ja, ja. Ja, ja, uh, ja, ja. terecht naar Jubern, joeberen. Joeberen, ja. Ik wil zich drinken en slabberen, dus, ja. Mottig drinken. <laughs> en zelfs morsen bij drinken vind ik te goed, dat er nog dat er dan nog bij komt. Hè. Ja. Zieveren. Zaberen. Zaberen, ja. Zuberen. Maar toch altijd bij dat drinken? Ja, ja. met het gunstig drinken het gepaard gaan. Zuber, ja. ja. En de havershermzijn, dat kun je niet aan doen, maar schoonhavers wel, hè. Aha. Als de hermzijn, -her dat kun je wel aan doen. Ja, ja, ja. Dat is juist. Je kunt zelf, zelf kiezen. Je ja. kunt zelf kiezen, Je Gaat dat nog goed, Herman? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja dat is... maar, Je kunt dat aan de melie ritmisch pakken, Herman. Ja, bedoel, dat is, is dat een uh, uh, verwaard zo dat ze aan iemand doen? Ja, waarschijnlijk. Ja, verwaaid eigenlijk. O, ja, zo, uh, zo, ja. Ja. een wijs gezegd zo, hè? Ja. verwaard, niet geloof ik, Een constatatie. Een constatatie. Ja. En als je ze kwijt, hadden ze? Het is een en zijn vorken, bijvoorbeeld. Ja. Het is een en zijn vorken. Van iemand dat is... Dat is Dat doet u nooit op. He, dat is daar synoniem van, hè? Ja, opzetten. Noig opzetten. Of dat doet u nooit op. Ah, de volgende is daar. Ja. Dat <laughs> doet de nooit op. Dat is moeite. Inderdaad, altijd van een vragenzijde. Ja. Dat Ja, van tijd een keer. Toch minder, hè? Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Betekenissen van wegsteken, of iemand wegsteken. Wegsteken of, of zichzelf oh. iets verstoppen, hè. Ja. Maar iemand wegsteken, en bijvoorbeeld naar een zothuis doen, hè. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ze zullen nou moeten wegsteken. Ja. Ja. ja. Een zothuis of, of, of naar, ja, een rusthuis, dat weet ik niet. Het is oh. meer, het is meer een zothuis. Een, een verbijteringsschuld. Of een verbijteringsschuld. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. En dan, allee, tenslotte ga we dan ook, ja. de halammeke zoet, ongezouten boestering. En de boestering is gerookte haring. Dus halammeke uh, zoet is gerookt. Ah ja, maar ongezouten dan. Ah ja. Ik vind hem, bij dit is, vind ik hem ook, daar schrijven ze ongezouten bokking. En bokking is boestering. Ja. Hmm. Wij zeggen in Assal altijd Boestrink, zij toch? een Boestrink Een Boestrink, ja. ja. Een boestering Ja. Dat doet ook zo niet meer dan Boestrink. Nee, nee, nee. Maar het stinkt ook zo vriend als je daar in ijs dat, moet doen. Dat is juist. Ja, dan, dan, is... Dan nou doen, dat Dat moet je nou nog doen hè. Dat zit... Ja, op een, weekend. Ja, op een weekend. Dat zit veel aan Bos te doen hè, Ja, ja, Boestrinkbakken. Ja. Dus is ongezouten Boestrink, dat lemmeke zoet. Ja, ja. Wij zitten ons af te vragen wat daar lemmeke vandaan komt. Ja, ik weet het ook niet. Dat is zoet en dat is zoet, ja, als je ja. ongezouten is. Ja. Maar dat lemmeken. Ja, dat weet ik ook niet. Dat is uh, een probleem. Eh, Ten slotte, dat let niet, dat kan je kwaad. Ja? Ja, dat kan je kwaad. Dan kunnen die met doen, bijvoorbeeld. Nee, dat, dat let niet. Goed Herman, ja bedankt en tot een volgende keer hè? Herman tot geloven. hallo, ja het is het wanbeek Ah, mevrouw Jammers, mag ja. ik van Verleidewijk nog iets doping, zeker, zeker, zeker, zeker, ja van dat gerust, eh, dat is een geruste geest, natuurlijk, een gerust geest. dat is een geruste geest, ja, en de meisje is maar zo lang gerust, dat is een ongeruste wild. oei, oei, ik zeg dat bij jou niet. Nee. Dat, we, dat, dat doe ik nog na nog. Een ja. mens is toch maar zo lang gerust als een ongeruste wild. nee, hey. is maar zo lang gerust als, als een ongerusten ongeruste wild. Ja. Ja, iemand wil aan bras maken, ga met, met de beste bedoelingen. Uh, daar kun je niet tegenop, daar zit je ook in een bras. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat is nog iets goerender. ja. Een mens is maar zo lang gerust als een ongeruste wild. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. Maar dat geruste geest, dat zeggen we niet naar zoeken, he. Ja. Dat is een geruste ja, geest. Ja, ja, die ene dat je niet kunt opjogen ja. en zo, dat je geen zorgen mocht, dat je toch niks kunnen doen. Ja, ja. ja. een kalme, wijze mensen. Ja, ja een wijze ja. mensen, maar dat is te baai, hè? Ja, ja. niet van een oezelaatje, alsjeblieft. Nee, nee, nee, nee, nee, Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Zo zijn er te weinig, he, met mevrouw Jans. Ja, ja, gerustig ja. Geruste geesten. Geruste ja. geesten, ja. En die ene leren een toon. Is dat een toon? Een toon, ja. zou ik zeggen. Een taaien? Ja, ja. Je dat hij geveil kan, wordt dat alles op aflipt, dat doe. Brengt u dat in verband met leerleder? leder? Ja, ja, ja, een toon, oh, een leer. een leren, ja. ja, een leiren. Ja. Je dat niet gemakkelijk ploert. Ja, ja. Er, er, ah, zo, ja. Met, met een goede rug, dat het tegen een dijf kan. Ja. Alleen, we zoeken het dik zeggen. Allee, ja. I, in die... As maken we wel een onderscheid tussen dat lijf, dan een tweeklank is, en lijren. Leren, een jas. Leere, Leer, leere. Leer. Ja, ja, dan Ja, dat naar een leren jas, een leren vest. Is dat wat variant op Ja, zo, ja bij ons toch, ja. In, in Wamak waarschijnlijk minder. En dan is er een stilte valt, uh, niet eens naar die zeden allemaal gelijk niet, hè. Ja. ja. Dat zeggen ze ook, hè. Ja. ja, dat is juist. Ja, ze zeggen nog zo, van alles. Hè? Als zo in één keer niemand niks meer zegt. Ja, ja, ja, ja. In ja, ja. Die gezelschap. het gezelschap. Ja, uh, hey? Allemaal gelijk niet. Ze zeggen, ja, wat ze gedachte van of iets. Niemand antwoord niet. Allemaal gelijk niet, Ja, dat is juist. Allemaal ja, gelijk ja, niet. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. En uh, de ene van dat geldje uh, uh, doet een duvel dansen, Die zeggen ze, voor het geldje is zelfs een bier. Ah, het geld danst zelfs bair. Gild, je dus danst op de berg. Hij op dus met een beer en aan een laadband, als u dat aan een keer moest rondtroon. Ja, dat was zo'n ja. kermisattractie. Ja, kermis, en, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. En de lucht doen tegen de berg. Ja. Ja, ja, ja. Ah ja, dat zal ervan wel afgelet ja, zijn. Het geld danst zelfs de beer. ja. Hm, je ja. zeggen ze geld opnieuw dansen. Ik je dat in de wammekoek met hem Ja, hand. ja, ja dat, dat doe ik wel. maar een de beer is er, het, het, het toch ook baan. Ja, wat, ja, ja, Over de amperen met nog gehad hè? De lucht met een beer. Ja. En dan de krokers, eh, iemand met veel rugproblemen als u ja. nu dok dokter, moet ik en je zeggen als u chiropractor zo noemen ze dat. Ja, ja, ja. zijn je krokers hè? Ja, ja. ja Spaat is een goede zelf, maar ze komt te lood, hè. ja. Wij hebben daar nog een variant op. Ah, ja, ja, ja dat kan dat Spout wel. Spaat is een goede zelf, maar ze geneest slecht. Ja, ah, ja, ja. En op dat toon, eh, dat is gelijk vroeger, he. Het is nog allemaal op hè. Eh, met sacroboog eraan en, eh, ja. en, en met tandveil doen en zo, Op die moderne al. ja niet meegevolgd ja ja naar nou, de oude tramte ja ja ja ja nog een troetsel. ja wel, ja. No, no ja, ja. Ja, ja ja ja en zieken. Uh, maar die zijn je nog schikkes hè een oorsch gekocht uh, wat veel betold, die zijn je nog meegenepen ja ja ja of op een schik buiten ja ja op ja, ja. een schik buiten is ook dat je moet zwagen hè. ja ja aan ja. dumpien Ja, ja ja ja ja ja ja en, uh, maar zieken is, is nog moeten schikken dus uh, uh, werken uh... ja, oorwegen en sporen en niet en het een en ander moeten ontzeggen ja, ja die zijn je ja nog zijn ja. die, die echt daar moet je hebben, maar toch moeten afzien, moeten afzien ja. Zijn, ja en tien een en het ander lopen. Ja. ja of is hij een auto gekocht en dat, dat ga leiders bouwen dat hij is tante toch moeten zieken. Zieken. ja, zieken. Ja. En schieke zulf. Die op ook boeren wat navel nou ja. mee gedaan, mevrouw Jans. Ja, maar dat was piekelen, die moest nu bakken. Ja, hebben weet ik. Lomme proost als pikman is en he, <laughs> ber op de muur. <laughs> <laughs> dat zie je toch zo niet, mee, dat zie ik je toch niet. We en overal die klop uit te liggen. Ja, en ja, als dan in de kerk binnen gingen, en had je hele moesje achteruit hun oor Maar ja. <laughs> ja, ja, Het sap liep eigenlijk in af, er zitten vier strepjes weg en weer zo. Je ja, hebt gezien ik, al die ik, jonge mannen. Schaal, he, dus ik ken haar zie. nog, zei dat, Sikken? Ja. ja. Met zo'n geel gezapper op hun kinnen. Ja. Dat ja. ja, potaartwerk is toch niet. Ja. Niet, niet. Dus dat is <laughs> nog te verklagen, zoiets, eh, chic, Ja. Rosinde <tie> heeft verkocht dat toch schikke zo ja, nee, in sap, in saus ja. Ik ja. heb het ook niet gezien, maar hij heeft dat toch zei. Ja, ja nou, dat, dat stond in een bokaal als u een ja, ja. Leef, want die Schikke niveau, stond in een bokaal op, op zaad, Ja, dat, wat dat, was. De zaad, dat weet ik niet. Nou. Onze onkeldaar die ons van slijven een beetje chique is, en als je weer komt uit school, dat stak zo wat, doe in onze mond. Wij leren ook nog eens in school niet, zoveel werk aan wijl onderwijgen. <laughs> <laughs> ja, en die van uh, opvoeden, de, dat moet dagelijks op een maan niet woven. Ja. Als je van anderen even ons niet ziet en dan heb je paas alleen, maak dat vast. Ja. En, Schent, dat gaat dan niet dat nu zeggen, hè? Nee, niet eens, zelfs met je nee, niet van nee. anderen zwaaien, hè. <laughs> Wat dat bij een ander in huis is, staat bij dat bij de deur, ja. want dat... Ja, en uh, hier zeggen ze wel, van de Avers en de arm, dat kun je niet doen, maar vader, dat dat vader arm is, in de plek van de Avers, dat vader arm is, dat kun je niet doen, maar als koevader daar kun je kiezen. Ah, ja. Ja, juist de vader, niet van Avers, ja. En spreken van moeder niet? Nee, nee, nee, des, des mag je, des mag je, des mag je. Ah, dat een is, ja. Ja. Dat is goed verder te ja, uh, uh, uh. en tegeden. Ja, ja, ja, ja. En van de de de koeien, de koeien die trachten dat is een mondje koeien. Muntige. Dat is een moentje, dat, dat is een muntige koeien, ja, hier, dat ze niet vol krijgen. Hier in dat lijst staan, hè? Ja, ja. Siga ja. zegt ook lijst staan hè? Lijst staan, Ja. ja. Ja, nee, ja. ja, dat is. maar het is een verschil tussen lijkstaan en mointig zijn. Want mointig, de moeder maar gezegd. Mointig, daar kan ik mee kwijt. Ja, dat is onvruchtbaar. Ja, dat hebben ze al eens een keer geprobeerd. Ja, ja, ja. Dat ja, ja. valt ook niet meer. Ja. Dat is een ja, verschil. Die krijgen ze niet vol. Ja. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Terwijl het een ander dat dus niet achter ja, is. Ja, ja, dat is het verschil. Ja, ja. Lijkstaat. Ja. ja. De, uh, mointig, wat komen dat komen? Hè. Ja, dat... Muntig. Munt, mm -hmm. ja. En uh, dan nog iets van, van wegsteken. Ze kunnen toch niet wegsteken, hè? dat is ja, ja. uh, curieus. Zijn, hè? Of ze kunnen niet wegsteken hè? ze nerven is te Of, ze, ja, ja. of uh, ze kan het niet wegsteken, ze is dus in verwachting. ze ze een buksje krijgt. Zo. Ah, uh, ja. Ja, ze kan het niet meer wegsteken. Ja. Huh, ja, ze kunnen ook niet wegsteken. Ja. En dat groot lot gewonnenheid. Ja. Ze zijn ook niet kunnen wegsteken, die jullie. Ze ja? zijn niet wegsteken, je zou ook uh, op de toren doen, hè. zijn onze kops We <laughs> zijn jou naar gang zien. We <laughs> zijn jou naar een gang zien, ja. Ja, ja, ja. <laughs> en allee. Ja. Dus ik ga nog iets overlaten. En later kende jij dan niet, later? Ik kan mijn man niet doen, maar ik zitten me zien, Flakes heet dan. Iemand dat me Flakes opgebroken Ja, ja, ja het, is in, het is in die zin. Ja. Maar we zoeken dat dat later? moet je, Ja, dat is luiter. Ja, dat is luiter, hè. Wat ik je in de veel looter? <coughs> ja, ja. Looter gaat. Ja. ja. Maar dat later moet blijkbaar toch ja. wat anders zijn. Ja. Ja, dat de betekenis, moet juist later een we... zien. Ja? Nee. Dus bij de ja, het is, wel ja. In, het is wel in die zin. Ja, ah ja, ja, uh -huh. ah, ja, ja, ja, ja. Goed. Ja, allez. Tot nog een keer. Hè? Bedankt hè, ja, de Marianne. Nog wel. een goede zondag. Ja, ja, ondanks eh, ja. de regen. Hallo. Hallo ja. Nog iemand. Ja. Jammer's. rode en Julien. Uh, ja. Marise. ja, Marise. ja. Uh, we maken een leurne. Dat is een sleur van een venten. Een leurne. Ne, ne, ne, ne. Ja. Ja, ne leurne, uh, ja, dat is een sleur van winter. Je kunt er niks meer doen. Dat is een lore Dat is alles. Alles is er negatief aan. Ja. En een leren, Maurice, kan je dat? Dat, wil, dat, wil, ja. dat is een leren. Dat is een leren, hè. Een leren van, van een mens. Dat is een leren, ah, ja. leren van een vent is een leren. Ja. Dat is een te leren. De leren, ja. Dat is dus iemand waar je niks kunt meedoen, ja. En dan dus, eh, overal je enige die steertje het hè. Ja. Weet je wat als je broek bij uh, zegt, dus hè, dat is vele vele jaren geleden, hè. oei. oei spreekmachine is zeker kapot. Oei oei, ah ja. <laughs> spreekmachine is kapot. Ja natuurlijk, in was er een een pick-up, dus dat is een spreekmachine. Ja. Ah, ja. Dat er in één keer alles stil Ja, viel, ja. ja. spreekmachine. Ja. Ik kost in Assi en in misschien ook in de een spreekmachine. Ah, ja. ja. Ja? Dat was dus een ratelaar. Ja. ja. Klappend, maar niks doen. Ja. Dat was een spreekmachine. Ja. Wat hij dus uh, over de krakers... Ja. Uh, je gaat dus witte en dan noemen ze ze Ja. En de zwarte, dat waren de krakers. Bigaro. Maar dat zijn dus echte Bigaro kessen. Dat is de officiële naam. Ja. Dat is Bigaro. Dat, dat is ook gezet. Ja, witte zo, Witte roer. zo, hè. Witte roer, dat is Bigaro. En de rode kan van de zinnen. Ja. ja, ja, ja. En de zwarte zijn krakers. Ja, de zwarte zijn krakers, maar dat is ook een variëteit van Bigaro. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja maar die zijn dus witte en dan zijn ja. dus... Juist. Allee, een zwarte ja, ja En dan uh, op Tataan. Als je naar iemand tegenkomt en ze ja. vragen hoe zint ja. op dat aan, ja, ja. dat is het antwoord Tuurlijk dat hè. Dat is het antwoord Ja, ja, dat inderdaad dan. in een samenspraak hoe zint op Tataan zet dan. Dat aan, ja. <laughs> en dus, en ja. je kunt gaan mee je eten ook goed bezoeberen, zijn joh. Ja. We hebben goed dat met drank zijn. Ah, ja. dat je, hoe je dat bezoeberd ziet, ook, ook alle gedrechten uh, en een heleboel op haar kleren. Dat zie je dat ik nooit ook niet vind, hè Maurice. Nee. <laughs> dat mijn vrouw dat moest doen ja. <laughs> Is er juist ook zo kunnen zoeberen? Ja. Je ziet dat bezoeberd. Je ziet dat bezoeberd, ja. Ja. En kijk, het was van de mensen, zo, dus vroeger zouden dat zo niet dus, die dus werkelijk dus altijd dus een, uh, je spreekt dus zo uit de hele mond dat je leeft te lopen, zo achter de, de stoven. In plaats dus de staken ze de mensen niet weg en ze zetten ze achter de stoven, blijven ze dat Is het waar? Achter de stoof zitten? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb dat zo zo een paar keer weten. Was dus, uh, s'mergens tot avond achter de stoof zitten en een gehele dag, en een gehele dag, een heel dag bezoeberen. Dus, uh, en dan dus over dat schikken. Ja. En hij had er moeten op schikken dus om, om, om deze werk te raken. Ja, ja. En dat studenten had er weer moeten op schikken om het uh, geleerd te krijgen. Ja, ja, ja, dat zeker. Nou, hij had er weer ook op schikken, zijn. Ja, om het te beheersen. Om het te beheersen. Om leerstof, ja, ja. Ja, zeker, ja. En om het werk af te maken ook, dus uh, als dat verschrikkelijk moeilijk was. Uh, ja. hij er moeten op schikken. Ja, ja, goed. Ja. De week, hij had over daar kiel, hè. Ja. ja. Ik heb een liedje gevonden, dus, hè. De Blauwe Kiel. De Blauwe Kiel? Ja, de Blauwe Kiel, die staat de werkman. Ik kan de, de muziek, kan ik niet, meer, ik met mijn moeder altijd horen zingen. De tweede liste regels, het is te zeggen, van de tweede liste regels kan ik nog wel de melodie, maar de rest niet meer. Ja. Maar in de liste stroop staat er dus... Uh, men ziet hem ook, van kunstenaars dragen Rubens van Dijk en dergelijke mannen. Welk was hun kleed om het meesterstuk te maken? Het was ene kiel. Oh ja. Ik het zal het was... wel uh, bezorgen. Ja, het was ene kiel. Het was ene kiel, ja. En de blauwe kiel kielkiel ja. had te werkman goed, maar vals, dus, uh, de boeren over Rome allemaal, dus als je nou dat dus de de Sint-Pieterskiel in Madel ziet, ja. en de pikkeling in paardige ja. in, in, uh, Meldert. Meldert, uh... dus die mannen dragen altijd met blauwe kiel, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, wie uit ons ook gezet van een bla kiel, ja. want daar is de vleekje niet uitgekomen. Nee, nee. We hadden het over de kiel, maar een bla kiel, nee. daar werd die ook nog veel gezet. Ja, ja, zeker. Een blauw kiel, ja zeker. Allee. Goed, Maurice. Ja. Bedankt en tot genoegen Boris daar. Hallo. Ja, dag Leude, dag Julien. Dag, dag Paula. Ik ben er deur gekomen. Ah, ja, dat is ons plezier, is, want we hadden precies wat vragen over mullen. Ja, ik heb het dan gehoord. En maar ik ga de... eerst het ja. komen op dat lern. Ja, ja. ja. Dat is in mullen een, zot, eh, een, een plezant een riek. Een zotte mullen, een dat zo een beetje uit zijn botten kan slagen. Ja. Dat is een zotte praatomrijd, dat is een, de... een, een lern. En de leren, dat is nou een oeimelijke nou een lekker duivel. Ja, ja. Dat is een groot verschil tussen een leren en een leren, ja, nee, ja, ja, dat is juist. Een ja. dan, dat is lekker als Borromanse mutten, hè, oeimelijke. Boromanse Lekker als Borromanse mutten. Wat fijn is dat, hè, Paula? Ah, wel, dat, dat zeggen ze zo, dat alles in het oeimelijk doet, hè. Dat is een oeimelijke, lekker like als Borromanse mutten. Oei, oei. Boromanse mutten. Ja. Zeggen ze dat in Mülm? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een Boromanse man... muten? Dat is van Borromanse mutten. Oei. dat is je dat dat vriet uh, alleh, staat te streken, nog een lekker streken, onderuit, Ja, zo, ja, ja. Maar dat leren, dat is een plezanten Ja, ja. Nu leren, hoor. Oh, dat is nu leren, hoor. Daan en mijn gij, dus dat meespelen met de kaart, want dat is de ambiance. En daar komt nog allemaal wat uit. hè. Daar kan nog allemaal wat uit zijn botten kloppen, hè? Ah, ja. Alleen, dan moeten we liever met de leren opstappen als met de leren. Dan ah, ja, ja, leren we. ja, leren we met de baarmoeder. Nou, met de leren mag ik drinken. Leren. Allee. <laughs> Dat is een groot verschil tussen de twee. Ja. En dat betalen we het stopsel, dat heb ik ook nog geweten, maar dat was 100 frank voor een fles. Ola, dat was al iets meer. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En dat, dat was ik in Brussel nog. Hè. Dat was op kles, dus dat is een, een, een negen jaar geleden. Hè. En daar waren mijn geburen. En die gingen in. Oei, oei. La was ja. de, de, de Bruxelles. Daar in een school spelen. En die hadden hun champagne zelf. En die hebben onder Frank de fles moeten geven. Voor de zo veel. Dus het is geen ket, hè Ja, ja. Ah, ja. Dus ze hebben hun personeel betaald. En, en ze hebben daar niks op. Dus dat het ja. de, de aperitief duurde. En dat was onder Frank uh, het zo En was dat uitzonderlijk, Paula, dat ze dat mochten doen? Of? Dat was niet. Dat was ik niet. Nee? niet. Mm hm Maar omdat ze geiden zullen ze nog eigen drank schoonken dus, dat ze rechtstreeks aan van uh, van Frankrijk dus, hé. Hey. Ja. Eh, uh, veel meer op zo willen dat gedaan, dus. Ja. En dan, de kopverkupt gat. Kien gaat dat, hè? Hey. Oh, ja, oh ja, de kopverkupt gat, hé. Hey. Uh, uh, schoen, schoen opgezet en al, maar de rest is er niks wijd, maar ja, uh, die hem meer aantrokken als een ander, hey. Dus uh, als de kop mij mij, maar aantrekt. Dan wordt alles uh, tezamen verkocht, hè. Hey. Ja. ja, ja maar dan, zult... Dat wordt erbij gepakt, hè. Hey. Ja, ja. Zal dat wel zijn. Uh, je je niet veel weet is dat, dat, dat je geen soep kan maken, dat, dat mix... Dat gaat van de met hè. Hey. Ja. meer, uh, meer aantrokken. hè. Hey. Ja. En dan sport is een goede zalf, hè. Hey. Maar geneest slecht. Ja. Dat doe ik, dat ze ja. je in Mullen. Het is lekker zalf op een atem bien. Ja. En dan op zijn uitdien, op zijn naalden zo, op zijn gemakskwegen, hè. Ja. Lekker als het vroeger was. Ja, zijn weg zo. Ja. U gaat me ja, op zijn naalden. Ja. Zijn gemakskwegen ja, ja, zo. Ja, ja, ja. Hey, ja. En dan snippen, dat ja. zijn buitenramen, hè. Zie je wel? Akanten. Ja, ja. Akanten dat, dat is ons gezei vanuit uh, Mullum. Ja. Snippen. Ja. ja, maar dat weer niet zoveel, maar dat was er toch alleen dat, uh, dat is nou, dat is naam. Als dat bloed zo gepakken is, ja. Maar je kind het wel toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, pak dat snappen mee. Ja. Dat staan ze in inmiddels. Vergeet dat kant niet mee te pakken, nee. Ja. En dan Zuburn. Dan heb ik wat komen van Kazuburn. Dat zou kunnen. Zo ga zoeberen, uh, dat is nou ook iets dat ik vrije het geheim doen. Als er zo'n groot voorpootje Kaj... staat en ik passeer, moet ik dat toch altijd zo'n keer zoeberen. En ik zie dat daar van het niks staat. Zo... Dat je bezigen. bezig Maar a a <laughs> goed, ja. goed. Ik zie goed rondzien dat er geen ene op straat te zien is. Oei, oei. Dat is kajoeberen. En dan, ja, want je hebt ah. uh, een kajoeberij. Een, een ja. Uh, en kajoeberen en dus. ...waar dat dat ervan goed komt. Dat zou Want uh, like, uh, een, een dat ze zo zeverdend doet, dat is toch een dasterij. Ja. Moet je dan niet bedachter, jong. Die ja. dan een beetje bedachter zitten. Ja. Hoe gaat dat voor een Waar ja. dat, dat, dat, dat, dat dat meer van kajoeperen komt, zoeberen. Ja, maar dat zou kunnen. En dan een beetje als ze klaar kind zo, zo vastpakt... Dan een beetje mee zoeberen, een beetje mee wegen, een beetje mee schuren, zo. Huh? Hey, uh -huh. Ja, kom maar, ik zal wat troost, ik zal een beetje mee, schubert er een beetje mee, schubert er een beetje mee, weeg er wat mee. Ja. En dan, maar uh, chicken, er met nog een chicken. diep ook, hè. Ah oh, ja, een chicken diep, ja, natuurlijk. Ah, en een chicken draag, en een chicken feest. Ja, chique. Hey, Dat zijn nogal chicke kleren zijn daar dat, zoiets. Ja. De schikken ding eraan. Just. En dan is het een vraag dat van zijn een beste kant komt. Dus dat hij uh, van zijn een beste kant laat zien. Ja. daar komt altijd mee zijn vloerige gezicht. Iede met zijn vloerige gezicht? Met zijn vloerige gezicht, ja. Allee jong. Ah oh, ja, jongen ja, ja. Als te vraag kwam, had altijd zijn vloerige gezicht, hè. <laughs> dan speelde hij altijd een Hij liet hem nooit niet zielijk als hij was, hè. En dan is het nest ge gelangd. Ja, dat is iemand dat de vroeg getrouwd is. Deze iemand dan dat, dat nog echt jong getrouwd is. Ja, maar dan is het ooit nest gelangd, hè. Uh -huh. En dan, achter de schoonste gordijn, schuld is de, de, de grootste misere. Ja, maar dat is dikke snikjes joh? Schuld is de grootste misere. Ja. Of een façade dat is niet altijd grote vellen. Achter ja. een schoon façade is er niet altijd grote vellen. Ja. En dan, uh, wegsteken. Je kunt dat uh, aan geld ook wegsteken, hè. Je kunt dat ja. ook... Uh, in, in, in appotten gaan steken hè? Ja, ja, ja. Wegsteken, verstoppen, je kunt die man verstoppen, je kunt mm -hmm. dit verstoppen. Of ik heb hem weggesteuken, daar moest man niet zien zeggen, maar ga weggesteuken achter het op de met. Dat ik er niks moest tegen zeggen. <laughs> ja. Dat man niet zag. Ja. En dan lemmeke zout, dat is bij ons ook een dingen, Maar dat was wel uh, lemmeke zuut, dat was wel zuut, een ga dat ons bakken in, in de pannen ook. Toen ja. een waar dat ze mee kwamen, pak lemmeke zoet, hè, En dan weer in de bloem gerood, zo rood en dan gebakken. Ja, ja een bak Een bak Een bakvis, Een bakvies, ja. <coughs> dat alle wel en dat lemmeke ja. dat was in Een lemmeke. Een lemmeke zuut. Ja. Uh, ziet, oh, ja, een dat zeggen ze ook op de plan, dat is gewoon... kunnen hè, zullen we gewoon school schoen yeah. Ja. Maar leren is af. Hij wil dan even kijken, nou, juist veel, in mijn wc blijven truppen. Ah, oh, ja? Het is af, paas, ik van mijn kroonken, oh, zal er nu het lertje laten in of doen. van de pomp. het is af. Ja, niet. Ja, het Kleer is af, oei, oei, ik blijf blijft lopen. Want het water komt er mee boven, in een pomp kwam water dan niet mee boven, hè. Ja. Yep. He, Julia, dat was niet het uh, water aflopen, maar dat was niet ja, ja, ja. We waren gewoon blijven truppen. En ook, het is van maar een blok. Ah, ja, In, natuurlijk. Doord, als er nog blokken waren. Ja, ja, dat was het. He. He. En, en je kunt het kleur opleggen ook, hè. He. Hé, hey, wat is dat, hè? Ah, iemand een beetje doen voetswerken. Ja, de klets opleggen. De klets opleggen, het opleggen, hè. He. Ja. Voilà, dat leek niet. Het af, de... dat was van een leirgenblok, hè, zagen ze dat, tegen. blok blokken en een leirgenblok. En een leirgenblok. Daar was een over, Ja, ja. ja. Over de blok deze gewoel nog een oizer draait, hè. We niet de kast, hè. Ja, of als het al gekast was, vind je nog een tafel. Zo. Een tafel. Oh, ja. We hebben ja, ja. was hebben veel gekast, hè. Met een mee, maar kan er een hele kop kloppen. Ja. <laughs> en dan, dat lit niet, hè. Dat er aan man niet, hè. Ja. Dat kan maar niet belitten, dat lit niet, hè. Dat lit nog niet dat ik mijn liste gebeeld hem zeker vandaag. Wat Zeg, voilà. Oh, we hebben nog tijd, hè. We moeten nog komen. Ah, ja, dat moet oh, dat komt er nog af. Oh, ja. ja. Ah, dat is wat hebben vandaag. Da, en dat laterkes opgebrocht, zei dat niks, Paula? Da. Laterkes, laterkes. laterkes opgebrocht. Ja. Ooit vlakjes opgebrocht, hè? Vliet vla opgebrocht en Laterkes opgebrocht. Alles goed gemeten, zoveel grammetjes van deze en zoveel grammetjes van daar. Ja, ja. Nogal prits, prits opgebrocht. Ja, ja, ja. priet. Dat is het zeker. Ja, ja, ja. Goed goed. Voilà. Bedankt de Paula ja, dag, En ja, dag, nog dag, uh, dag. een goede zondag voilà. ja, doen, okay. En tot nog een stukje Hallo Dag Lode, dag Julien Dag Frans ja. ja. Lekker als je ze kwijt hadden ja. zijn Zijn schoon kinderen de hun trekken. Ja. ja. Ook al ja. En appel valt niet ver van de boom nee. En zo over zo jongeren Ja Zo over zo jongeren Ja absoluut Dat wil ik veel zeggen ja. leren Ja dat is een heel delicate kwestie. Serieus? Dat is, dat is een, oh ja, dat is een enorm veel uh, betekenis. Ja. Dat ik zo'n beetje van streek tot streek af, hè. Als ze willen zeggen... Van, als ik het tikken, Een leiren, dat is meer... Een durren... Een mageren... Dat, is, dat ziet er maar een leiren uit, hè? Ja. Een mageren dur persoon. Ah oh, ja. Ja, en waar je niks kunt mee doen... Dat, dat, dat, dat, dat wijs is, dat alles alles in, in, in zwet ziet. Oei, dat is toch ongunstig, Frans? Ja, ja, natuurlijk. Hè. Uh -huh. Absoluut, want dat heb ik voor lijven nog niet goed, hè, dat dat een plezant is. Nee. Dat kan in mulle zijn, maar je mag het ook niet. <laughs> dat is dat een moeilijke. <laughs> dat zijn, is dan een vrierige moeilijke, ja. Een leire. In, in mijn uh, ja. omgeving, ja, ja. en dan En is af. Dat werd figuurlijk gebruikt Ten einde krachten te zijn hè. Tuurlijk, ten einde dat, hè. raad zijn hè. Mijn pompen af. Hè. Ja, ja Mijn lampen uit. hè. Ja ja. Ten einde krachten zeker dat. Nou ja, dan zeker. Maar daar is dat hè. Ja. En als het lang klein is, dat je nergens ziet het. En dan zeiden de vant, maar natuurlijk niet als er een baas staat. Non, de Dieu, dan is er ook niet op voor schoens. <laughs> <laughs> dat is niet <prachtig. laughs> <He? laughs> Maar dan heeft Antoine van zijn plemig de vond. <laughs> <laughs> maar je zegt dat van niet als er een baas is. Hè? Nee, nee, nee. <laughs> Maar goed dan nog hè? Dat is niet op verschillen. Dan is het ook niet goed, op verschoeien. Een lierige duivel. Dat kan ja. ik iets vertellen in tijd, maar ja. dat was nog wel een komietje. Ja. En als dan een koppel zag. En hij moest dan niet kunnen zijn. En dat was het, dan zat van tijd tegen haar, tegen de vrouw. Oei, masken, je het zeker ook in doen kunnen vragen vraag geweest. <laughs> dat had ik ook gezien. Hoor. Ja. <laughs> Kost en dan, zagen het zeker op haar geld gezien. <laughs> bon, dat is. Ah, en dat lit niet, Ja dat zeker voor, verlit. Dat lit niet, dat dient het niet, hè? Dat ja, is tuurlijk. geen verlit, hè? Ja, ja geen verlit. Dat ja. lit niet, dat is geen verlit. Zo. Dat da, da, lammerke zoet, Frans, dat hij ziet dat ons bezig haft. Ja, ja, ik kon dat niet opzoeken, maar ik geloof dat ik het ergens gezien heb, dat ik ergens de... de, de ja, de ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat moet... Ja, ja, maar ik heb nog geen... Ja, terwijl je ik schrijf ja, dat op ja, en ik kon ja, dat ja. voor ons de wijk opzoeken. Dat is goed, joh. Tien? Dat is goed. Prima. Ciao, hey, Frans. Ja, Bedankt, jongen. Oh, dag, jongen. Dag, hè. Kom vrouw, ja, oh, een, uh, dan maar maleren zou we daar een excuus zoeken. Uh, de vrouw op niet niet doorgerokt zijn, en ik uh, heb de blokken ook nog metgewezen dat je, je op tijd niet doorgetrokken, en je hebt alleen afgetrokken. Kun je kunt ook tijd niet door zijn, hè. Ook ja. ja. nog allebei, hè. Ja, ja, ja, dat is ook wel. Je hebt maar alleen afgetrokken. Ja. Maar alleen is af. Ja. Als er met u een excuus doorgekomen, dan weet je van een keer, hè. Ja. ja. Nee, dan... <laughs> Ja, ja mevrouw Daar, daar is je ja, ja, maar een man opgesuikend. Ja, helemaal. Dat je. Dank je. Mevrouw in verband met uh, de kop gat, Julien, uh, ja, maar de coiffeur. Dan ging het naar Mullem en hij woonde in Mullem, Waar hij moest gaan taardoen doen van de zieke mens. En als hij mee gedaan zei hij, maar zie nou een keer, Jeff Jong. De kop verkupt het gat. En hij had dat opgeschreven dat is toch iets schoon. Wat zou dat willen zeggen? Oh ja, de kop het gaat. En als u toch dan zijn de kop gedaan. En testelijk als mevrouw Spola zei, hij weet dat ook nog wat zien. De kop verkupt het gaat als de kop goed is. dat is Het geel uitzicht. Dat alles goed mocht. De kop verkupt het gaat Ook als dat gaat, dat is dus minder Er minder goed uitziet. Dat is schoon Ja, dat is gewoon. De kop verkipt het gaat. Ja, en van dat spijt is ook schoon, hè, van dat spijt is een goede zelf. Maar ja, ze genezen ja, zijn... slecht. Ze ja, er zijn toch nog, nog schoon dingen en wijlen paas naar van alles aan, maar dat is dus niet ja. waar, je Oeh, dat is Ja. En je ziet wel, als die koei dat niet, niet drachtig is, die staat inderdaad lijg. Die staat leeg. Want, uh, dat ben niet vroeger ook gezegd, die moet een koe, maar die is, dat is uh, eigenlijk ziek. Hè. Dus de, de die de die die aan zich zien als, is, ja. is uh, onvruchtbaar. En uh, dat moet, moet lijg staan met die heren, die staat lijg. Dat let, dat is er niet uitgekomen, hè, Julien, nee. dat let. Hoe kan dat? Ja. A let, a let, dat zeggen ze van... Maar let eens af. Ja, van, van wat zouden ze dat zeggen? Van, van haar vinger. Van haar vinger, hè, natuurlijk. Dus het, het lid, misschien zeggen ze nog led in andere betekenissen, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, het led van mijn vinger, ja, ja, ja. als je een accident hebt of zo, als een kleinwerker dat ze led kwijt was. Ja. Van de gordijn, achter de schoenste gordijn, daar zijn nog varianten op. Waar staan ik je over? Hè. misschien dat hij dat te binnen schiet of dat je dat uh, ooit zeggen wat je achter de schoon gordijn zoal allemaal kunt uh, tegenkomen. En van de vraag dat hij van zijn beste kant loopt zien, er zijn ook nog, nog ja, ja. schone uitdrukkingen rond. Uh, Paula Zada wel dan in de tijd met zijn vloerige, vloerige gezicht, gezicht uh, te vragen komen. Uh, vloerige gezicht, Dus dan wilde de eigenlijk wel zeggen dus, het uh, proper gezicht, het schone gezicht zeker. Hè, de ja. schone kant ervan. Maar er zijn nogal wat varianten op. Pas dan een keer... Overna. en dan dat lammetje zoet. En zijn ook dat lammeke zeg maar. wanneer wordt toch niet dat lamme dat Dat, dat, dat zijn lemmeke, lamme komen Ja lam lam. lam dat zoet met is. De naring, daar hebben we hier nog niets te maken. Hè? Niet he? Niet he? En die snappen van Mullum, in mijn onderzoek bezig uh, Blijkbaar is het dat die in de oude generatie dan nog die snappenkind kind de, voor de uh, boterham. Uh, dat stopsel was een gebruik uh, vroeger, maar ik wil nog zeggen dat dat dus minder en minder uh, toegelaten werd in de restaurants. Dat zullen van wine meebrengen, althans in de uh, klasse restaurants zeker zal dat niet mogen. Dat uh, chicken uh, ergens uh, op, uh, op moeten werken, op moeten vlassen. Dat was daar in de muziekschool in en dan had een partituur meegekregen en dan zei hij maar duimekiek ik voor moeten op schicken zijn, dus op, euh, zijn ja. op zijn partituur <laughs> moeten schicken, ja, ja, ja. hij uh, wil dus zeggen hardop moeten uh, studeren, Hè? moeten opwerken. Uh, van dat kweken. Er zijn nog, nogal wat uh, uiting rond. Ook daar moet ik over napazen. Lekker als, ja. Lek als je ze kweekt. Hallo? Ja, goed dat je Ja, mevrouw. Ah, ja. Uh, die krankers dat zeggen wij ook nog van schoenen. Als er soms ik, in de kerk iemand binnenkomt ah, dan ja. is heeft een krankers aan. Ja, dat is juist dat hè. Dat zijn de meestal nieuw schoenen, zeker? Ja, of soms niet betaald. Soms ja, van. of niet betaald, ja. Dat ja, dat zeggen, zeggen ze, echt... ja, ja, ja, ja. Dat zijn schoenen, kruiken en zijn nog niet betaald. Ja, ja. ja? Uh, dat geldt. Heb nog iets gevonden van dat muntig? Ja. Dat heb ik hier gezien in het woordenboek stond erin dat dat Zuid-Nederlandse Ja. Een nog melkgevende, maar sedert een jaar niet vol of drachtige koe. Ja. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld een muntige koe. Een muntige koe, ja. Ja. Goed, goed. Dus dat is het Bedankt. Okay, ja. uh, de groetjes in Zellieke, en mevrouw ja. Daag. En tot de volgende keer. Ja, dus uh, inderdaad. Muntig is een Zuid-Nederlands woord. Uh, vinden we in tal van woordenboeken terug. Bij ons is muntig inderdaad toch, toch ongunstig en uh, onvruchtbaar. We dus ita mankeet, zeggen de boeren. Ja. Ja. Nee, koe jij niet. Ja, zij niet. Uh, u luisterde naar onze 409e aflevering van directe vooropstreek Radio Viva. Bedankt uh, voor het uh, meewerken naar het luisteren. Bedankt Piet voor de techniek. En tot Nostelkje. Tot volgende zondag. En dat is Nostelmond. Ja, hoe kan het? Dag.